Kasper Meijer met het NOS-journaal. De vier grote zorgverzekeraars hebben hun nieuwe premie voor de basisverzekering bekendgemaakt. De meest gangbare verzekering wordt 3,75 tot 9,30 euro per maand duurder. En komt daarmee uit tussen de 138,25 en 141,95 euro. Volgens VGZ, Mensis, Zilveren Kruis en ZZ... kan het niet anders door gestegen kosten, hogere lonen en de vergrijzing... Verzekeraars moeten uiterlijk vandaag hun premie bekendmaken. Klanten kunnen nu tot en met 31 december hun verzekering opzeggen... en ze hebben dan tot eind januari om over te stappen. De politie gaat een groot DNA-onderzoek doen in Vlaardingen en Schiedam...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 Sinterklaas is weer in Nederland. De goedheiligman kwam bij de landelijke intocht aan in Hellevoetsluis. Duizenden mensen waren daarbij. Sint-Nicolaas arriveerde niet met zijn eigen pakjesboot. In het Sinterklaasjournaal was te zien dat die boot was gezonken. Veel kinderen maakten zich daar zorgen over, zo melden ouders eerder op sociale media. Sinterklaas kwam uiteindelijk met het vliegtuig naar Nederland. Daarna reisde hij en de pieten met een andere stoomboot naar Hellevoetsluis. Oudvoetballer Cor van der Gijp is overleden. In de jaren 50 en 60 speelde hij bij Feyenoord. Met 177 doelpunten in 233 competitiewedstrijden is hij nog altijd topscorer van de Rotterdamse club. Later werd hij trainer, scheidsrechter en technisch directeur bij tal van voetbalclubs. Cor van der Gijp was 91 jaar. Het weer. In het noorden is er bewolking, maar verder is het vrij zonnig. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Vanwege een brugopening is het wat langzamer rijden nu op de A9 alkmaar amstelveen In beide richtingen bij knooppunt 5 à 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. Dat waren ze, de dames van uh, CenterVolt en uh, Dictator. Hele goede middag, het is uh, even na twee uur. Een zonnige zaterdagmiddag, 15 graden binnen of uh, buiten. Uh, correctie. Goedemiddag trouwens. Hele goede middag, Rob. Goedemiddag luisteraars. 21.3 bij Wim Gertenbach-collega. Ja, daar is ja. het altijd even wat hoger. Natuurlijk, Ik ben speciaal blijven wachten <laughs> dat de temperatuur langskwam. Heel goed nou, uh, snel. Dus... Lekkere, lekkere temperatuur en uh, een leuk programma vanmiddag weer tussen 2 en 5. Wat ja. hebben we het weer? Druk, druk, druk. Oh, hou op mijn kind. Ja, hij uit. Wat hebben we druk? En uh, we, ja, we zitten natuurlijk niet stil. We gaan beheerlijk wat persberichten met elkaar doornemen. Um, met name van wat er hier in Zandvoort speelt. Maar ook regionaal pakken we een beetje mee. Um, dus dat gaat helemaal goed komen. We houden de 112-melding, als het ware, uh, zijdelings in de gaten. Of dat een beetje interessant is om te mede te delen. Uh, het weer dit uur en we hebben voetbal erop. Ja zeker, we, we spelen vandaag in Amsterdam tegen OSV. OSV. Ja zeker, nou de ik nummer 11 uh, ik... geloof ik uit de competitie, dus dat okay. valt wel mee met OSV. Ja dat zijn we verleden week al. Oh, ja weet je <laughs> toch? Oh jee, ja, dat ging, Dat ging niet helemaal goed hè geloof ik. Helemaal. Nou ja, net hadden we een speciale editie trouwens van uh, Oud Zandvoort. Een uh, oude opname, twee uur lang met uh, Pieter. Ja. En jij werd even Even Albert-Jan genoemd, ja. toch? Nou ja, maakt niet nee, uit. Nee, geeft niet, want uh, ja, sinds kort uh, zit jij erbij. En uh, Albert-Jan uh, alleen nog uh, op, op zondag. Op zondag, precies. En, Zeker. Um, nou ja, was een hele mooie uitzending trouwens. Het uh, was leuk om te horen. En, uh, en ook dat, uh, hoe ze... Uh, nou ja, het, het, het is een beladen verleden van Zandvoort, denk ik, de Tweede Wereldoorlog. Maar uh, ik vond het buitengewoon een interessant verhaal. Zeker. Nou, uh, het zonnetje schijnt. Wat kon er gebeuren? Wij hebben er zin in. Sinterklaas is weer in het land. Nee, ja, in het land, ja. Maar nog niet in Zandvoort. Daar nee, gaan we uh, het ook over. Morgen in. komt hij aan uh, ja. in uh, Zandvoort. En uh, ja, wij zijn al helemaal in de stemming voor uh, Sinterklaas. Ik hoop dat ik mee mag naar Spanje. Ja, ja. ja. nou, ik, ik ben toch zak... zeker Sinterklaas niet. Wat denk jij ervan? <laughs> Kinderen voor kinderen gaan we draaien. Goedemiddag allemaal. Ik wil een broertje en een mooie rode fiets. En een hele grote teddybeer, maar meestal krijg ik iets. Ik wil een racebaan en een nieuwe toverdoos. Hoewel ik snel tevreden ben, wordt mijn vader altijd boos. And I were told, and I were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 Jij bent toch zeker Sinterklaas niet. Gelukkig uh, komt hij morgen weer in uh, Zandvoort, uh, Benno. Ja, eens uh, even kijken. Uh, nou, dan moet ik even gauw scrollen, hoor. Want ik heb natuurlijk de, het hele scenario van vandaag. En, uh, Jij hebt het uh, Sinterklaasjournaal. Ja, ik heb nou uh, inderdaad... Uh, morgen om 11 uur begint de intocht van Sinterklaas. Zoals gebruikelijk. Uh, met de boot natuurlijk. Op het strand, ter hoogte van het Badhuisplein. Daar komt hij aan. Hier zal hij door de kinderen van Zandvoort en omgeving... met spanning worden opgewacht. Sinterklaas zal dan met de auto naar het raadhuis gaan... alwaar hij door de burgemeester welkom wordt geheten. Alle kinderen die Sinterklaas graag een handje willen geven... kunnen dat vanaf 1 uur s middags doen bij Sinterklaas... op het podium op het raadhuisplein. Rond 12 uur willen de kinderen van Zandvoort... een flashmob verrassingsdans houden voor Sinterklaas. Surf naar de website... Sint in voor de link naar de dans. Goed oefenen allemaal, dat staat er allemaal bij. Kijk, dus uh, morgen gaat het uh, feest uh, losbarsten. Uh, ja, en ik heb nog een berichtje gevonden. Het uh, staat in het Haarlemse ha ha ha ha Dagblad. Uh, en die heeft het over de schrijver over het jaar 1973. Het is namelijk dan een autoloze zondag. Uh, niemand mag met de auto, dus ook Sinterklaas niet... Voor zijn intocht is er een paard en wagen geregeld met chauffeur, dus koetsier. En daar zit hij dan in vol ornaat naast de koetsier. In de bak twee pieten en dan nog diep zwart, eh, toen nog diep zwart gesminkt. In het paviljoen aan het strand, bijna honderd kinderen in blijde verwachtingen. En daar komt hij dan eindelijk met zijn toen nog knecht. Kindertjes met bonzerd banger hart, één voor één op zijn schoot handje lietje... en door een van de pieten teruggebracht naar papa of mama. Een urenlange optocht en die arme koetsier maar op die barkruk in afwachting van dag Sinterklaasje. Gelukkig is aan de andere kant van de bar de barkeeper. Zo'n citroentje gaat er wel in. En die tweede zeker. En die derde smaakt nog beter. Het rijtje gelegen glazen nemen gulzige proporties aan als het dag Sinterklaasje de grote zaal vult. Een snelle slok verder en uh, dan schiet de koetsier door de deur naar buiten. Snel het paard weer voor de wagenspannen. De goedheilige man neemt glorieus afscheid en verdwijnt door de voordeur. Maar glipt dan toch nog door het achterdeurtje, de personeelsingang, terug naar binnen. Een stiekem slokje en dan laat zich uh, zo'n ingespannen dag heel best smaken zo'n borrel. Als de kinderen hun Sint in de smiezen krijgen... glijdt de oude man van de kruk en gaat zwaaiend dagkinderen weer naar buiten. Ook via de andere deur nog een klein citroentje scoren. Dan herhaalt zich tenminste nog vier keer... voordat de Sint naast de koetsier lallend op de bok wordt gehezen. Jeetje... Huh? Het paardje en het knol raast met duizelingwekkende snelheid over het pad. Het paard schiet los, de kar kantelt en daar ligt onze Sint meter kapot. Baard geschud, staf in drieën, bloedneus. En terwijl de kinderkudde luid zingend naar het misschien wel goed idee zo'n Uiteloze Zondag. Ja, ja. ja, wat een verhaal zeg, ja. ongelooflijk. Nou ja, de Sint uh, is er uh, gelukkig uh, weer. En uh, morgen dus uh, in uh, Zandvoort nog even hoe laat we uh, waar zijn. 11 uur begint het allemaal. En de, de, rond 12 uur allemaal op het badhuis uh, Raadhuisplein. Meem je kwalijk. Oké, okay, nou uh, dankjewel voor uh, de Sint-update uh, uh, ja, voor ja. Uh, deze zaterdagmiddag. Uh, Lekker zonnig weer. En uh, straks uh, gaan we ook weer uh, voetballen even naar half drie. OSV is de tegenstander daar in Amsterdam en Jan van de Leden is bij die wedstrijd aanwezig om live verslag te doen. Dat hoor je uiteraard tussen 2 en 5. En ook de Formule 1 houden we in de gaten. In half 5 hebben we weer de derde vrije training. En nog veel meer nieuws over die spannende kwalificatie van gisteren natuurlijk. Ja, ja. Straks om kwart over 4. gingen we op deze zonnige zaterdagmiddag even terug naar de 90's... met C.C. Penniston en uh, Finally. Inmiddels kwart over twee geweest, dat betekent het CFM-nieuws in het kort. Ja, in het kort, ja, want we houden het graag kort. Nou ja, 24 uur geleden uh, posten de gemeente Zandvoort op Twitter... het volgende bericht wij organiseren samen met Bloemendaal, Haarlem, Heemstede... en het Duurzaam Bouwloket, een isolatieactie... Isolatiemaatregelen verdienen zich snel terug. Doe je mee? vraagt de gemeente Zandvoort. En dan hebben ze een website erop gezet. Uh, dat is zandvoort.nl slash isoleert u mee. Uh, zoiets. Ja, isoleert u mee. En daar staat dus een aparte website. En daar staat uh, wat voor soort isolatie uh, maatregelen je kan nemen. En dat daar subsidie van tot wel 30% op zit. Nou, vanmiddag om half twee, net voor deze uitzending, uh, was er de plaatsing van de vier stolpersteinen aan de Zeestraat 21. En in de aanwezigheid gebeurde dat van de burgemeester. Daar en werden door de familie Bloemendal... vier stolpersteinen geplaatst op de plek van de voormalige slagerij van deze familie. Van dit gezin overleefde alleen Philip Bloemendal, de holocaust door onder te duiken. En hij is later bekend geworden, we weten het allemaal, de stem van het Polygon Journaal. En dat hebben we afgelopen, nou een paar weken geleden, hebben we dat uitgebreid, hebben we dat behandeld. Dat was naar aanleiding van het boek, hè, van zijn zoon. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Die, die heeft een mooi boek uh, uitgebracht. Ja. Nou, de struikelstenen, zoals het ook wel wordt genoemd, worden door heel Europa verspreid als monument voor de slachtoffers van het nationaal socialisme. Deze gedenkstenen worden in het trottoir aangebracht van de vroegere huizen van mensen die die door de nazi's verdreven, gedeporteerd en vermoord... of tot zelfmoord zijn gedreven. Omdat het pand waarin de slagerij zich bevond niet meer bestaat... werd er verzameld, dus rond half twee op de Hoek... Zeestraat, burgemeester Engelbertstraat in Zandvoort. En vervolgens werden de herinneringen aan het gezin Bloemendal eh, opgehaald... en de burgemeester heeft een woordje gesproken... Um, dan heb ik nog een bericht, Daar sluiten we even mee af. De GGD gaat uh, uh, vaccineren in de wijk. Um, de GGD Kennemerland, dat is de komende week... start weer met het vaccineren in de wijk... nu alle leeftijden aan de beurt zijn voor de herhaalprik... en er hoeven geen uh, afspraken meer worden gemaakt. Dus kleinschalige pop-up priklocaties in verschillende gemeentes... en dat uh, wordt vanaf 15 november mee begonnen... Uh, dat gebeurt in Zandvoort op, eens even kijken, 25 november... tussen 10 uur s ochtends en 1 uur, 1 uur s middags... bij de Stichting Pluspunt aan de Vlemingstraat 55 te Zandvoort. Er zijn wel natuurlijk een paar uh, bureaucratische uh, narigheid aan verbonden. Uh, Omdat, uh, even kijken hoe ze de uh, legitimatie basis... neem ik aan. Ja, dat legt... ja, ja heel goed. De basisserie uh, moet je wel hebben gehad. Dat zijn twee prikken met het vaccin... Biotech, uh, Fiverr, Moderna, Novax of AstraZeneca... Of één uh, prik na de coronabesmetting. Of één prik Janssen. Dat, zijn, dat is dus de basisserie. En dan kom je in aanmerking voor uh, deze update. En inderdaad, je ideetje meenemen. En eventueel bij Volker willen ze ook dat je een mondkapje op doet. Nou ja, iedereen heeft een mondkapje op bij die priklocaties. Behal nou, iedereen van het personeel dan. Maar niet van de mensen die een prikje komen halen. Zo heb ik het in ieder geval meegemaakt. Nou, dus uh, wie nog een prikje wil halen, uh, het gebeurt straks in Zandvoort op 25 november bij Pluspunt. Dankjewel uh, voor het uh, nieuws in het kort, uiteraard uh, ook na te lezen op de CFM-app. En onze app is uh, gratis uh, te downloaden in de Play Store. Het is zonnig weer vandaag, deze. Solo in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 Sita que soy, soy yo, conmigo, Rumbiamos con el, lloras casi un río, Tal vez te da...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 Dat was even een uh, korte stukje van uh, deze plaat uit de jaren tachtig. Uh, Laura Branneken hoor je, Benno. Want, ja. Uh, ja, er is nieuws van de, de Zandvoortse Reddingsbrigade. Ja, de Zandvoortse Reddingsbrigade uh, twitterde van de week... dat zij de Code Lifeguarding uh, hebben ondertekend... samen met uh, andere organisaties. En we hebben Ernst Brokmeijer aan de telefoon. Goedemiddag, Ernst. Goedemiddag. En uh, nou, leg eens even uit, uh, Ernst. Wat is Code Lifeguarding? Ja, dat, dat klinkt natuurlijk heel spannend. Ja. Um, dat, dat is het misschien wel een beetje. Um, misschien niet minder voor Zandvoort, maar wel voor Nederland. Um, je moet het eigenlijk zien dat, dat langs de kust van Nederland... we hebben het over de Waddeneilanden, Noord-Zuid-Holland, Zeeland... Um, uh, op heel veel plekken reddingsbrigades... maar op sommige plekken ook andere organisaties... toezicht houden op het strand. Zoals? Een heel groot deel zijn dat reddingsbrigades... maar op sommige plekken zijn dat stichtingen... KRM heeft een aantal plekken. Um, en eigenlijk was er uh, tot nu toe geen echt landelijke afspraak over... wat is nou de minimale kwaliteit waar strandwachten, lifeguards langs de kust aan moeten voldoen. Ja. Um, en dus echt de afgelopen anderhalf jaar hebben al die organisaties, 27 gemeenten langs de kust, uh, 35 organisaties lokaal die iets doen met uh, het toezicht. En we hebben met elkaar eigenlijk een soort basis afgesproken waar, uh, of je nou naar Waddeneiland gaat in de toekomst, of naar Zeeland, of naar Zandvoort, dat je weet als ik daar naartoe ga dan. Um, hebben lifeguards roodgele kleding aan. Dan ja. zijn lifeguards volgens een bepaalde standaard opgeleid. Um, worden de internationale veiligheidsvlaggen gebruikt. En dus heel veel van dat soort zaken. Um, en wat ik in het begin zei, misschien voor Zandvoort iets minder spannend. Omdat eigenlijk die twintig kwaliteitsafspraken, ja, daar voldoen we in Zandvoort al aan. Ja. Um, maar desalniettemin is het wel goed, ook voor bezoekers, dat ze eigenlijk in de toekomst weten waar ik ook naartoe ga. En, en is natuurlijk de start, en, maar waar ik ook naartoe ga langs de kust in Nederland. Ik kan een bepaalde basis verwachten als het gaat om veiligheid in en om het water. Ja, uniformiteit dus. Dat is superbelangrijk, denk ik. Ja, ja. En, um, heeft dat ook effect eigenlijk op zeg maar, jullie uh, samenwerking, zoals bij uh, die grote watersoverland? In, in Limburg en België een uh, uh, tijd geleden? Nou, daar heeft, heeft deze code zelf iets minder effect op. Deze code is echt gericht op het, uh, ja, zeg maar de lifeguard activiteiten langs de kust. Maar natuurlijk betekent dat ja, als iedereen zich aan die kwaliteit houdt en we gaan op andere plekken iets doen, bijvoorbeeld bij een waterstoot, ja, dat dat natuurlijk ook gaat gelden. Dus um, um, uiteindelijk onderaan de streep um, waar het eigenlijk om gaat is, de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor veiligheid rondom het water. Er gebeuren helaas in, in het hele land nog te vaak uh, nou ja, verschrikkelijke ongelukken in en bij het water. En dit is één van de manieren, heel klein stapje weer, uh, waarbij bij landelijk gekeken wordt hoe kunnen we het nou veiliger en duidelijker maken. En met natuurlijk onderaan de streep het doel dat er zo min mogelijk mensen in de problemen komen en uiteindelijk verdrinken. Ja, en de, betekent dat ook dat er uniformiteit komt in de opleidingen? Nou ja, dat, dat, dat zien we. Hè. Een heel deel van die 35 organisaties zijn uh, renningsbeganes. Dus die hebben eigenlijk al een standaard. En Dat is een internationale standaard. Okay. Dat is uh, over, de, over de hele wereld vastgelegd. En dus wij doen dat al. Maar er zijn ook nog een aantal collega-organisaties die dat ja, op dit moment wat anders doen. Of, of um, um, nou ja, op een andere manier kijken naar dat toezicht. En het is inderdaad de bedoeling dat die opleiding ook voor die organisaties allemaal uh, ja, hetzelfde gaan worden. Dus inderdaad eenduidigheid en, en betere kwaliteit. Ja, het ging allemaal met de nodige ceremonie werd het gedaan, hè? Die, die, die ondertekening. Nou ja, het is in die zin wel bijzonder. Hè? En, en, en, en, en, soms zeggen we, mensen wel, zijn jullie nou concurrenten aan de kust? Nou, verre van dat. Ja. Er zijn wel verschillende organisaties uh, die, die zich bezighouden met die veiligheid. En het is in die zin wel uniek dat al die organisaties gezamenlijk nu de uh, schouders te onderzetten. En dus inderdaad uh, vorige week zaterdag uh, in Noordwijk... ...bij elkaar kwamen en echt letterlijk de handtekening onder dat document zetten. Dus vanuit Zandvoort onze voorzitter okay. en ook van alle andere organisaties dan wel de directeuren en voorzitters... ...die echt tijdens een formele bijeenkomst zeiden, nou dit gaan we vanaf nu echt doen als code. Dus het is nog geen wet, het is nog in die zin de intentie, maar je ziet wel dat dat ook al helpt om met al die partijen ook verder na te denken over hoe we andere zaken ook beter of anders kunnen doen in de toekomst. Ja, en ik zie een, uh, op Twitter een groepsfoto, uh, maar ja. uh, je, je, heb jij die foto genomen? Want je, je staat er niet tussen, terwijl jij ik, toch ik de ook, woordvoerder bent. Ik, ben van... ik ben ook geen voorzitter in zo'n Onze voorzitter staat uh, links, links achter. Um, um, en ik was inderdaad een van degenen die de foto's uh, maakte. <laughs> uh, aan de achterkant uh, heel veel uh, werk uh, mocht doen. Okay. Uh, maar dit is wel ja, in die zin echt wel een bijzonder moment en uniek dat al die partijen in Nederland zeggen we gaan met z'n allen nog harder werken aan nou ja, meer eenduidigheid langs de kust. En uh, proberen het weer een stapje veiliger te maken. Ja, want naast woordvoerder van uh, Regie Brigade ben je ook de landelijke woordvoerder van... Dus daarnaar, ik had je eigenlijk wel op de foto verwacht... maar jij hebt je, dus je bent een van de makers van de foto. Klopt, goed. ik ben inderdaad een van de makers in ieder ja, geval. Uh. Goed zo. En uh, krijgt dit nog verder een ver, uh, vervolg... of heeft dit ja, nog ja, dit, gevolgen? Dit, dit is stap 1. En, en dit is stap 1 van een wat groter project... wat langs de kust loopt. Dat heet het project Strand Veilig. Ja. Dat is eigenlijk een initiatief van, van twee ministeries... die uh, anderhalf jaar geleden zeiden... en aanleiding van een aantal verdrinkingen... maar ook en die diversiteit... We willen steun geven om, om te zorgen voor meer eenduidigheid... ...op het gebied van communicatie, op het gebied van waarschuwingsvlaggen, waarschuwingsborden. Dus daar lopen allerlei onderzoeken naar om te kijken... Ja, ja, ...hoe zorgen we nou dat hè, als je in Zandvoort een gele vlag ziet hangen... ...en in Vlissingen dat je weet hè, dat het hetzelfde betekent... ...en dat het ook een gele vlag is en niet op een andere plek misschien een andere vlag af... Ja. ...hoe zorgen we dat we landelijk... Beter communiceren over over de gevaren die er zijn en voor onder andere samenwerking is ontwikkeling met een aantal grote weer. Uh, uh, providers die mogelijk in de toekomst ook informatie over gevaren van zee gaan meegeven. Okay, dus allerlei okay. kleine stapjes ja. als onderdeel van dat grotere project. En die code is daar één belangrijke stap van. En natuurlijk met het ondertekenen zijn we er nog niet. Want er uh, wordt ook gekeken hoe gaan we dat in de toekomst. Uh, hoe ga je elkaar daarop op aanspreken en scherp houden? wat we ook met elkaar afspreken, dat het gebeurt. Dus okay. dat is het vervolgtraject. En dat zal de komende nou ja, twee jaar uh, uh, plaatsvinden. Uh, je kan je voorstellen, doordat je met zoveel verschillende partijen en belangen zit... ...en dat ja, het liefst zou je morgen alles veranderen... ...maar dat zijn, echt wat, wat, ja, dat zijn stappen die wat meer uh, tijd nodig hebben. Uh, maar iedereen is ervan overtuigd dat het uiteindelijk uh, gaat werken gaat en gaat helpen. Dus um, um, vol goede moed, ook, uh, ook vanuit de reedschade ...denken we daarin mee en, en doen mee waar het kan. Want ja, uh, als het helpt om het veiliger te maken, dan zijn wij natuurlijk 100% vol. Ja, Ernst, gaan jullie uh, ook uh, bij elkaar een uh, dagje meelopen bijvoorbeeld? Nou ja, dat zijn wel een van de ideeën en of dat dan alle livecards zijn, maar om onder andere de, de leidinggevende en besturen af en toe ook wat meer bij elkaar in de keuken te laten kijken. Dat is onder andere een van de ideeën die er liggen. Het is nog niet helemaal uitgewerkt, maar dat zou wel kunnen dat, we, dat we, organisaties ook gestimuleerd worden om af en toe eens bij, bij, letterlijk bij de buren in de keuken te kijken en nou ja, elkaar te helpen om, om scherp te blijven en, en het werk om te kunnen doen. Oké, okay, Ernst. Nou, uh, dankjewel voor je uitleg. Uh, fijn weekend verder. En, uh, Gaat helemaal lukken. <laughs> ja, dat denk ik ook. Het is prachtig weer. En uh, nou, nogmaals dank dat je even gauw bij ons in de uitzending wilde komen. Helemaal geen probleem. Voor jullie fijne uitzending nog. Ja, ja oké. Okay, okay, dankjewel. Oké, dankjewel Ernst. Oh ja. Dat was uh, Ernst Brokmeijer van de Zandvoorts Reddingsbrigade. En dit is Son Milieu. Oh,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 Tonight, I see the headlights shine down to me. I'm saying my last goodbye. Live now, forever. It's now or never. It's only a matter of time, just a matter of days. Only a matter of time. I'll never lose it. It's only a matter of time, just a matter. Come on, man! is het weer een goede plaat, hè? de nieuwe film van uh, Sommier. En die heet uh, This is the moment. Nou, dit is het uh, moment voor het CFM Weerbericht. Zie je weerbericht. Ietsje later en we lopen een klein beetje uit vanwege Ernst Brokmeijer... uiteraard met een uh, interessant uh, item wat je net hoorde. Maar ja. hier is het uh, Weerbericht voor de komende dagen. Ja, uh, het Weerbericht. Nou, uh, het is natuurlijk lekker zonnig, dat zien we allemaal... Uh, morgen dan is er, blijft het droog in Zandvoort. Max 14 graden met 55% kans op zon. Met een oost-zuidoostenwind met drie boven Dus dat is, uh, nou, dat is fantastisch. UV-straling 1. Dus ik weet niet of je dat moet insmeren. Want ik hou me daar nooit mee bezig. Maar, uh, maandag uh, daalt de temperatuur. Ja, maandag daalt de temperatuur naar 11 graden. Klein beetje kans op regen, 0,1 mm is er voorspeld. Um, het wordt 11 graden, 3 boven voor, Zuid en 75% kans op zon. Dus dat kan nog wel eens een hele leuke dag worden. En daarna, Rob, Nou, dan pak je parapluutje maar weer. Want het wordt voor tot en met 26 november zeer wisselvallig. Van even kijken, 3 tot 8 mm per dag. En de temperatuur die gaat zakken van even kijken. Nou, 13 graden wordt het dinsdag nog, maar dan uiteindelijk naar de 8 graden. Dus het wordt koud, koud, koud. Nou, dankjewel weer, eh, Benno ja, voor het uh, weer. Oh ja, nou heb ik het, het Daar Zijn we blij mee. <laughs> God hé. Hey. Ja. Nou ja, in ieder geval uh, de komende dagen nog even lekker uh, dus genieten En daar gaan we van genieten. Ja, zeker. Dat was het weer. En ook in Amsterdam zal het vast en zeker mooi weer zijn. Dat horen ze dadelijk van Jan van der Leden. OSV neemt het vandaag op tegen SV Stampoort. Na deze... What? Break and hide. Nou, het enige jammer is van die gauw oude platen, dat zal dan een beetje aan de korte kant zijn. Tweeënhalve minuut hebben we kunnen luisteren naar Spooky en Sue. Dat was uh, Swinging on a Star. Nou, we gaan uh, naar uh, Amsterdam, uh, Amsterdam toe, want uh, ja, we spelen vandaag tegen de Oostzaanse sportvereniging uh, Jan van der Leden. Goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Zo, ja, hoe is het uh, daar? Heb je ook lekker weer? Bij nou, hebben weer, ja. Ja, mooi, hè? Ja. Ja, echt, echt mooi voetbal weer uh, vandaag. Ja, gewoon lekker naar het, naar het kijken. Dat is perfect. Ja, helemaal goed. Nou ja, ja. de wedstrijd uh, is uh, volgens mij uh, rond half drie uh, begonnen als het goed is. Ja, we zijn nu tien minuten bezig. Tien, helemaal, ja. tien minuten bezig ja. en uh, zijn we compleet uh, vandaag? Uh, we missen Dylan, Raymond en But, Alle drie met een hamstring blessure. Dus dat is jammer. Ja, Zo maar... Is die staat er ook niet opgesteld. Die was uh, zojuist te laat uh, bij, de, bij, de, bij het verzamelen gekomen. En dan is het net vrij streng, en sta je er gewoon naast. Dani heeft kort getraind deze week, dus die zat die ook wisselend. Oké, okay, wie zijn daarvoor uh, in de plaats gekomen dan? Nou, uh, Nijtselberg is hij weer terug van, uh, van weg geweest, ook van een hemstringbestuur. Nijtsel Christine is weer terug van een hemstringbestuur. Hemstring Koen is weer terug van een hemstringbestuur. Dus hij speelt weer op het middenveld. het Berg staat op dit moment in de spits. Met uh, aan de flank uh, Silvio Subatti en uh, uh, Salim Vertu. Oké, okay, nou uh, ja, yeah, even. If... We hebben nog zitten we, we, we goed uh, met, met Naaitso Berg in de spits. Dan hebben we wel uh, iemand die? En hij maakt een keeper nu heel erg moeilijk. Ja, volgens mij een, een goed team vandaag op het veld, dus uh, we gaan er tegenaan. Hoe zijn de eerste minuten geweest, uh, wij in de overhand of uh, toch OSV? Aftas, aftasten van twee kanten. Er gebeurt niet zo heel veel. Dus ja, het is rustig aan. Rustig aan, uh... ja, ik zorg, ik zorg wel voor, in, voor oorlog. Dat is, dat is echt nachtelijk. Je blijft lekker doorgaan. En dat ontbreekt soms wel eens. Oké. Okay. Ik ja, vind het wel fijn dat Nigel uh, dus in de spits zat. Jeff brengt nu de bal weer hetzelfde in. Die gaat naar rechts, naar uh, Rico. Die zal hem volgooien En die speelt weer terug. Dus de bal is niet weer terug voor Daan, ik nou, jij uh, houdt het uh, voor ons in de gaten de komende uh, ja, eerste helft. En uh, dan uiteraard ah, tot, ook uh, straks later. weer uh, de tweede helft. Wat, wat zei je Jan? Gebeurt wat? Oh, het gebeurt later gebeuren. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. Tot zo. Tot zo. Dat was uh, Jan van der Leden daar inderdaad uh, bij OSV, SV Zandvoort. Nou, je hoorde het, uh, Een kalm uh, begin van uh, deze wedstrijd. En ik ben benieuwd hoe het verder gaat. 0 tegen 0 als een mama. I want salute. She is my queen, but she stays strong. Yeah, yeah, she is my like queen. Een van mijn uh, favoriete platen uit de jaren 80. Deze van The uh, de Bent the President uit 1984. Je hoorde, you're gonna like it. En The President, nou, daar gaan we het zo dadelijk nog even over hebben in uh, dit uh, blokje met uh, nieuws. Ja. Maar uh, wat heb je eerst melden, Benno? Ja, ik heb eerst te melden Dat uh, is even kijken. Na de corona blijkt ook de energiecrisis grote invloed te hebben... op het reisgedrag van werkend Nederland. Meest opvallend om de energierekening thuis laag te houden... is werken op kantoor. We reizen meer, leggen grotere afstanden af... en elektrische auto en elektrische fiets rukken nog meer op. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van reisgedrag... door Shuttle, aanbieden van zakelijke mobiliteitsoplossingen. Dan uh, nog... Goed nieuws, driemaal goud voor Beemsterkaars bij de World Cheese Awards. Beemsterkaars is weder... Uh, wederom uitgeroepen tot een van de winnaars van de World Cheese Awards die uh, woensdag 2 november in het internationaal convention Central Wales in Newport werd gehouden. De Beemsterkaarsen werden on onderscheiden. Onderscheiden zich van 4.434 inzendingen met meerdere gouden, zilveren en bronzen medailles. Nou, dat vind ik heel knap. Ja, dus die komen uh, toch uit West-Friesland? Ja, inderdaad. Nou, dan veel ouderen zien vooral nadelen van sociale media. Ouderen zien Twee keer zoveel negatieve kanten aan het gebruik van sociale media als positieve kanten. Zo blijkt uit een peiling van SeniorWeb onder bijna 900 ouderen: de gebruikers van onder andere Facebook, Instagram, Pinterest, hoe spreek je het allemaal uit, en Twitter oordelen wel weer veel positiever dan de senioren die deze media helemaal links laten liggen. Sociale media hebben twee gezichten. Je kan er inspiratie op doen, likes en leuke reacties krijgen... maar ook gepest worden na reacties of berichten ontvangen. Bijna twee derde van de senioren ziet vooral negatieve kanten... aan het gebruik van sociale media. Slechts één derde ziet juist heel veel positieve kanten. Ja, en tegenwoordig moeten de senioren ook uh, meedoen aan TikTok. Ja, TikTok. Dat is, uh, ja, dat is eigenlijk meer voor de, voor de echte jongeren, zeg maar... Ja. Maar tegenwoordig uh, moeten ook uh, bij oudjes uh, meegaan doen aan uh, TikTok, oh, uh, Ben uh, nou, alsje, nou, alsjeblieft niet. Ik heb zelf ook een haat liefdeverhouding liefdeverhouding met uh, sociale media. Een paar miljoen en, gebruikers en, hebben ze al. Dat is ja, ongelooflijk. Oké, oh, okay, nou ja. Straks heb ik nog een bericht over TikTok. Maar dan gaat het over kinderen en brandwonden. Dus uh, daar, uh, daar hebben we het straks over. Um, nou ja, in ieder geval dus. Uh, de, de ouderen zijn uh, over het algemeen negatief over het gebruik van sociaal media. Dan een uh, laatste bericht. En dat is... Uh, ook een leuk bericht. Boudewijn de Groot uh, heeft een nieuw album. En het album heet Windveren. Um, en hij is uh, naast zanger ook tekstdichter en componist... van Nederlandstalige popmuziek. En staat nog altijd op eenzame hoogte. Windveren komt uit op LP. En als CD in combinatie met een boek... Uh, met interviews door muziekjournalist Robert Haagsma... Boudewijn de Groot schetst de achtergronden van uh, de nummers in dit boek. En radiomakers Frits Pits en Bert Kranenbarg geven aan... hoe, hun immens, hoe het immens van belang is uh, de muziek van uh, Boudewijn de Groot... als Nederlandse popmuzikant. En het leuke is dat Boudewijn de Groot is vanmiddag... vanaf uh, 4 uur in boekenhandel Blokker aan de Binnenweg 138 in Heemstede. Toegangvrij. En daar, uh, nou ja, daar kan je dus een... Uh, als je een uh, uh, want het is boekcd? Uh, als je dat koopt, dan zit hij even een krulletje eronder. Kijk, woont hij nog steeds in Heemstede, trouwens? Ik heb geen idee. Ik kom nooit tegen een dorp. Ja, <laughs> uh, Oké, okay, ja, je weet ik, het nooit, natuurlijk. Ik, ik mag ook maar een uur per week naar buiten. Hij uh, komt uh, van origine, trouwens, uit, uh, uit uh, Jakarta, Indonesië. Oké, okay, ja, ja. ja. Boudewijn de Grootste. Ja. Nou, en wij gaan natuurlijk uh, naar muziek luisteren van Boudewijn de Groot. Welterusten, meneer de president. En dat is een buitengewoon actueel uh, nummer. Maar het is gemaakt in 1966. Kijk eens aan. Nee. Nou, daar komt hij aan. Welterusten, meneer de president. Voor meneer Poetin. Poetin. Poetin. <laughs> meneer de president. Wel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 die het bloed en de ellende niet vergeten. En voor wie nog steeds een mensenleven telt. Nou, je zei het net, Ben nog steeds heel toepasselijk. Hè? Deze plaat uit 1966. Uh, ja. Ongelooflijk. Het Vrije Westen, moeten we dan zeggen. Het Oosten. Nou, hij was over het Vrije Westen, maar het was het Oosten natuurlijk. Het Oosten. Nou, Boudewijn Laat de Grote uh, hoorde hij inderdaad uh, zojuist uh, op de Zandvoortse Radio. We gaan er weer op naar het nieuws en weer uh, van... Uh, uh, drie uur en nog even een tussenstandje. Helaas uh, staat OSP voor. 0 tegen 1 is... Uh, of 1 tegen 0 is op dit moment de wedstrijd. Zo moet ik het zeggen. En zometeen na het nieuws er weer uh, zijn. Benno en ik er uh, nog twee uur lang. Met Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo.